Zes uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er mogelijke misstanden aan het licht gekomen rond de Twentse ex-neuroloog Janse Steur. Hij zou autopsieën hebben laten uitvoeren zonder de vereiste toestemming van de nabestaanden. Zo heeft hij bij een overleden patiënt de hersenen laten verwijderen, terwijl hij alleen maar een hersenpunctie mocht doen. De ex-neuroloog staat terecht voor het veroorzaken van letsel door verkeerde diagnoses en behandelingen. Op de EU-top in Brussel zijn geen besluiten genomen over een hervorming van de Europese Muntunie. Het plan om een aparte begroting te maken voor de eurozone is voorlopig van tafel. Er wordt wel verder gewerkt aan een plan om landen te dwingen om hervormingen door te voeren. Premier Rutte is blij dat er nu geen besluiten zijn genomen. Hij vindt het belangrijk dat landen genoeg vrijheid houden om eigen beleid te voeren. Minister Dijsselbloem lijkt goede kans te maken om voorzitter te worden van de ministers van Financiën van de eurozone. Duitsland wil dat de voorzitter uit een land met een triple E-status komt. Om verschillende redenen vallen de andere landen af, waardoor Dijsselbloem een serieuze kandidaat lijkt. De PvdA zou ook wel interesse hebben in de functie. De NS laat in de spits op een aantal trajecten langere treinen rijden. Sinds afgelopen zondag de nieuwe dienstregeling van kracht werd, regent het klachten over overvolle treinen. Op sommige trajecten rijden nu al langere treinen. Op andere trajecten gebeurt dat vanaf maandag of zo snel mogelijk daarna. De rechter heeft een staking bij bandenfabriek Dunlop in Drachten verboden. Volgens de rechter hebben de vakbonden en de directie... nog niet genoeg gedaan om hun conflict op te lossen, meldt Omroep Friesland. Het conflict draait om wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Dinsdag was er al een wilde staking. Bij Dunlop in Drachten werken 250 mensen. Het weer in het noordoosten vriest het met kans op gladheid. Hier en daar valt een winterse bui. Vanochtend af en toe zon, later bewolkt met vanuit het zuidwesten regen. Er staat veel wind en het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. en Er staat nu file op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en Strandhorst, 2 kilometer door een ongeluk. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 14 december, goedemorgen. EU-president Van Rompuy is blij dat hij verder mag werken aan zijn plannen voor hervormingen. Premier Rutte is blij dat er geen knopen zijn doorgehakt. De sfeer is goed, maar de EU-top levert niet veel op. Onze correspondenten Tijn Sade en Chris Ostendorf doen het verslag. En u hoort ook meer over de kansen van Dijsselbloem. NOS heeft een dossier in handen waar zo het een en ander nog in staat over neuroloog no Jansen Steur. Zo meer daarover. En de kritiek op de NS en de Vira is hevig. In de Tweede Kamer hoort verantwoordelijk staatssecretaris Mansveld... van de reizigers, de Belgische partners en deskundigen... Ik over praten met onderzoeker van het openbaar vervoer Wijnand-Venema. Tankstations hebben maatregelen genomen om overvallen te voorkomen... en het lijkt te werken. Correspondent Jacqueline Ekman vertelt zo meer over het geruzie in de Verenigde Staten... over de benoeming van de minister van Buitenlandse Zaken... en over de fiscal cliff. Vermoorde Russische spion Litvinenko stond ook op de loonlijst van MI6 houden de allerlaatste reddingspoging van de bultrug in de gaten vanochtend. En de ruïne van Brederode dreigt nu echt te vervallen. Ook daar hoort u meer over, dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Ja, in opspraak geraakte ex-neuroloog Ernst Janssen-Steur... heeft mogelijk autopsies uitgevoerd... zonder de verplichte toestemming van de nabestaanden. Blijkt uit een dossier in handen van de NOS ook hebben nabestaanden hierover verklaringen afgelegd bij letselschade expert Imedrost. De familie heeft natuurlijk de berichtgeving rond Janse Steur gevolgd. En toen een paar weken geleden naar buiten kwam dat in opdracht van deze neuroloog er meerdere onterechte herseningrepen hadden plaatsgevonden, wel geteld 13, toen dachten deze mensen van hé hey, zou dit ook nog een extra bizar hoofdstuk zijn aan het hoofdstuk Janssen Steur? En toen heeft de familie gezegd van weet je wat, wij gaan ook dit melden... want de onderste steen zal in deze zaak bovenkomen. Na bestaanen kwamen er via hun huisarts achter... dat niet slechts een hersenpunctie was genomen... maar een volledige abductie was uitgevoerd. Daarbij worden dan alle organen en hersenen weggenomen... en alles behalve de hersenen wordt dan weer teruggeplaatst. Toen werden deze mensen verschrikkelijk boos... En die zeiden van, ja, maar daar hebben we helemaal geen toestemming voor uh, gegeven. Uiteindelijk, toen de mensen te weten kwamen dat er toch een autopsie had plaatsgevonden... Uh, heeft men een klacht ingediend. En daar heeft Janssen Steur volgehouden dat hij die toestemming wel had. En toen heeft de onderzoekscommissie gevraagd om het dossier... want daar moet dan uit blijken dat die toestemming er wel was. En toen zei Janssen Steur van, uh, sorry, maar het dossier is zoek. Ja, en dat verbaasde Drost dan helemaal niet. Ik denk dat het dossier is verdonkere maat. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen. Maar als we gaan kijken naar wie deze dokter is... en wat allemaal nog meer mis is gegaan... Ja, dan ligt het toch wel zeer voor de hand... dat deze arts met opzet dit dossier heeft doen verdwijnen. Ja, volgens dos. zette Janssen Stuur nabestaanden onder druk... om na het overlijden de lichamen vrij te geven voor autopsie. Het ging zelfs zo ver dat hij kort voor de begrafenis of de crematie... mensen opbelde of zelfs op de stoep stond... om de overledene bij wijze van spreken te smeken om afgifte van het lijk. Ja, dat is natuurlijk wel een hele vreemde gang van zaken. Medisch spectrum Twente zegt het dossier niet te kennen... maar wil het wel gaat, graag hebben en gaat het dan bestuderen. Premier Rutte is blij dat Europa voorlopig geen nieuwe maatregelen neemt... om de euro te ondersteunen. Het voorstel om een aparte begroting te maken voor de eurozone is voorlopig van tafel. Wel mag EU-president Van Rompuy verder werken aan een plan om contracten voor het moderniseren van de economie op te leggen. En dat vindt hij een doorbraak. The establishment of the SSM marks a breakthrough. It will strengthen our financial sector, will help ensure stability and improve lending conditions, both vital for growth and employment in the eurozone and beyond. Volgens Van Rompuy is het belangrijkste doel een stabiele muntunie... die groei, concurrentiekracht en werkgelegenheid stimuleert. Er moet volgens hem nog wel veel werk worden verzet... maar het harde werken begint zijn vruchten al wel af te werpen. Maar op de EU-top in Brussel zijn dus nog geen besluiten genomen... voor hervorming van de muntunie. Die plannen worden pas besproken op de EU-top in juni volgend jaar. En minister Dijsselbloem van Financiën is serieuze kandidaat om de Eurogroep te gaan leiden. Dat is de belangrijkste overleggroep van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Correspondent Chris Ostendorf daarop. Er, er komt een vacature, dus het voorzitterschap van de Eurogroep. Zo'n voorzitter, dat is nu de Luxemburger Jonker, heeft veel invloed op het oplossen van de crisis. Het uh, idee is dat de opvolger van de Luxemburger Jonker zou moeten komen uit de triple E-landen. En dus wordt er gepraat over Duitsland, Finland of Nederland. En in Franse kranten wordt Dijsselbloem genoemd, nou ja. Nederlandse minister Dijsselbloem wordt genoemd in Franse kranten. Dijsselbloem zelf schijnt wel te willen, schijnt wel belangstelling te hebben voor de functie. Los van de vraag of hij het allemaal aan zou kunnen, want het is een enorm zware taak die bijkomt bij het ministerschap van Financiën in Nederland. Zou hij hier op zeer regelmatige tijden in Brussel vergaderingen moeten leiden? Rijksvoorlichtingsdienst wil de kandidatuur van Dijsselbloem bevestigen, nog ontkennen. Afgelopen weekend meldde buitenlandse media dat premier Rutte kandidaat was. De RVD sprak die berichten tegen. Reddingsactie voor de gestrande Bultrug op het eilandje Razende Bol bij Tessel is gisteravond mislukt. Het net dat om de Bultrug was gespannen schoot los en ook had de helikopter, die bij de operatie werd ingezet, geen brandstof meer. Pierre Bonnet van de stichting Ecomare was zeer teleurgesteld. Het wilde gewoon niet. Ja, het gaat gewoon niet. Het is zo ondiep als het maar kan. Het is de rotstige, rottigste plek van Nederland om daar vast te komen zitten als bultrug. Het is niet gelukt en dan word je helemaal... Ja, dan loop je leeg. Het is zo frustrerend. Bultrug was eerder al opgegeven, maar vijf reddingsschepen... van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij probeerden gisteren... aan het eind van de middag toch nog, om die bultrug weer naar zee te trekken. Ik vind gewoon dat we echt alles geprobeerd hebben wat er geprobeerd uh, is... Uh, Professionele kan je hem echt niet krijgen. Die uh, reddingsmaatschappij jongens, die zijn echt top. Ze stonden met 10, 15 man tot een middel en soms tot een nek in het water. En niet voor vijf uh, minuten, nee. Die hebben daar echt drie uur in dat water gestaan, koud water. KNRM had al gezegd dat de waterstand na negen uur te laag zou zijn om te kunnen werken. Ecomare heeft geprobeerd om de bultrug door de nacht te helpen. Reddingsmedewerkers wachten nu op daglicht om in te kunnen schatten of het dier nog gered kan worden. We blijven contact met ze houden. Het lijkt iets beter te gaan met de Venezolaanse president Chavez. Hij wordt in Cuba behandeld voor kanker. Na een operatie waren deze week complicaties ontstaan. En een nieuwe ingreep moest zijn bloedingen stoppen. Artsen noemen Chavez' situatie nu gunstig, zegt de vicepresident Maduro op een bijeenkomst. Dit proces van de recuperatie heeft de afgelopen uur is de status van zijn herstel verbeterd... van stabiel naar gunstig, al dus maar door. Linkspopulistische Chavez onderging diverse operaties al in Cuba. Onder Chavez heeft Venezuela de banden met de communistische eilandstaat sterk aangehaald. Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice... wordt definitief geen minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Rice trekt zich terug als mogelijke opvolger van Hillary Clinton. Today I made the decision that it was the best thing for our country, for the American people, that I not continue to be considered by the president for nomination as secretary of state because I didn't want to see a confirmation process that was very prolonged, very politicized, very distracting uh, and very disruptive. In een brief aan president Obama schrijft Rice dat een eventuele benoeming lang zou gaan duren en tot veel ophef zou leiden. En dat is niet in het belang van de Verenigde Staten, zegt Rice. There are so many things we need to get done as a country. Uh, and the first several months of a second term presidents uh, agenda is really the opportunity to get the crucial things done. De republikeinse senatoren uiten felle kritiek op het optreden van Rice... na de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. De Amerikaanse ambassadeur kwam daarbij om het leven... en Rice deed die aanslag af als een uit de hand gelopen demonstratie. Later bleek dat het een goed voorbereide terreurdaad was. John Kerry lijkt nu de enige overgebleven kandidaat... om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Hij verloor de presidentsverkiezingen trouwens in 2004 van George W. Bush. In een café in Rotterdam is gisteravond een man doodgeschoten. De verdachte is voortvluchtig, zegt de politie. Op dit moment zetten we alles in het werk om zo snel mogelijk tot de verdachte te komen. Daar doen we verschillende dingen voor. De opsporing is hier te plaatsen om sporen veilig te stellen. De heli die het zorgt dat we de juiste beelden hebben. We spreken met verschillende getuigen. Dus we roepen ook iedereen op, mensen die iets gezien hebben of iets gehoord hebben, rond het tijdstip om zich te melden bij de politie. Toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Er was een aantal mensen in het café op het moment van de schietpartij. Ze hebben op het politiebureau een verklaring afgelegd. Nou, de beurs in New York die sloten met verliezen gisteren. Door de onrust over de begrotingscrisis in de Verenigde Staten bleven beleggers voorzichtig. Lijkt voorlopig ook nog geen overeenkomst in Washington in zicht. De Dow Jones-index noteerde aan het eind van de handel ruim een half procent lager. En de Nasdaq-technologiebeurs de sloot zeventiende lager. In Azië wordt natuurlijk alweer gehandeld. Japanse Nikkei-index staat op winst van drie tiende. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. We gaan om 12 minuten over zes voor het eerst deze ochtend naar Mark-Robin Visser. Mark-Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je had deze week af en toe positief nieuws, vrolijk nieuws. Ja. Hoe anders is dat vanochtend? Ja. ja, nou goed, zoals je weet uh, uh, rond ik de week altijd graag af met uh, apenkooi of zo, zoiets leuks. Oh ja. Maar uh, ik heb besloten dat we ons dat vandaag helemaal niet kunnen veroorloven spijt me. Nou, Het gaat niet door. Vertel. We hebben gewoon uh, serieuzere kwesties uh, te behandelen. En uh, die kwestie die is pesten. Ja, dan denkt u, heb ik gisteravond op televisie ook al van alles over gehoord. Zijn we daar nou nog niet klaar mee? Nee. Volgens mij zijn we daar eigenlijk net mee begonnen. Want we hebben natuurlijk dat verhaal van dat meisje uit Staphorst. We hebben de brief van de 18-jarige Jeffrey Arens aan de premier Rutte... We hebben eh, nog niet zo lang het verhaal van Tim Ribberink gehad. En ik vroeg me af, is dit een onderwijsprobleem? Hebben we een probleem op scholen? Of is dit een groter probleem? Want pesten komt niet alleen op scholen voor. Maar ook eh, op de werkvloer weten we dat het een probleem is. Kortom, in de maatschappij. En dan heb ik eens even zitten denken hè, aan mezelf, aan mijn eigen jeugd. Uh, en ik kom eigenlijk niet ver... Dat is echt heel gek. Ik heb een rijmpje in mijn hoofd. Dat is echt van heel lang geleden. Waarschijnlijk nog van de kleuterschool. En dat gaat zo. Zal ik het even doen? Het is echt heel stom, hoor. Uh, Mark Robin, vis uh, dubbeltjes, pisser uh, dubbeltjes, poeper, palingsnoeper. En dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Maar het <laughs> feit. Ik zat te bedenken. Ik ben nu 43 jaar oud. Ik mij dat nog kan herinneren is natuurlijk wel heel raar. Verder is er met mij nooit vroeger op school iets gebeurd. Ja, ik werd wel eens rooien genoemd of zo, maar veel verder ging het niet. En met mijn homoseksualiteit heb ik ook nooit echt problemen gehad. ben ook gewoon lekker in de kast blijven zitten, hoor, voor de grote periode. Maar goed, eh, het feit dat ik mij dat achterlijke rijmpje nog kan herinneren, dat zegt natuurlijk wat. En toen dacht ik, wat zou dat nou betekenen voor mensen... die werkelijk jarenlang verschrikkelijk worden gepest? Wat hebben die allemaal niet voor hun herinneringen... waar ze hun leven lang mee rond blijven lopen? Kortom, ik ben benieuwd naar ervaringen van mensen. Ik, ik ga een weblog schrijven, dat staat nu al online op de NOS. Ik wil graag reacties. Ze kunnen ook twitteren, hè, Marcel? Dat, uh, jij weet wel hoe dat moet. Uh, zo modern Gaan we dat zo even verdiepen. ja. Ja, we twitteren, gewoon <laughs> lekker twitteren. En... Um, nog eens even wat anders. Uh, vroeger was het natuurlijk gewoon op het schoolplein en uh, in de garderobe van de school en zo, het fietsenhok. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk de digitale wereld, de online wereld, waar mensen dus, kinderen dus, hè, tot in hun slaapkamer uh, achterna worden gezeten. Um, daar is al eens een keer een spotje over gemaakt, waarvan ik dan denk van ja, is dat dan de oplossing? Ik geloof dat, dat de slogan was pesten is stom of zoiets dergelijks. Uh, daar hebben we een klein fragmentje van, luister eventjes. De twijf, met je vuile rotkop, de hele klas haatje. je. En morgen slaan we je helemaal kapot. www.nos.nl voor mijn weblog. Alle uw ervaringen graag. Dan kunnen we er in deze uitzending over praten. Ja. En Marcel weet waar de Twitter heen moet. Ja, het NOS Radio 1 Journaal. En dan uh, komt u bij mij terecht. Kan ik ze in ieder geval lezen. Uh, maar ik hoop Robin, nog één ding. Want met pesten, ja. je geeft dat aan. Dat is ook op de werkvloer natuurlijk. Maar het is vooral een probleem voor uh, tieners, voor scholieren. Ja. Ga jij dan vanochtend ook naar een school? Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Wij hebben, en dat hebben we wel eens vaker geprobeerd als er zo'n verhaal zich voordoet. Eh, zoals bijvoorbeeld ook toen uh, met die brief van Jeffrey Arendt. Vele scholen benaderd. En uh, die willen allemaal niet meewerken. Het lijkt wel alsof ze de vingers hier niet aan willen branden. Alsof het een uh, erg beladen onderwerp is waar men niet graag over praat. En dat is natuurlijk ook wel weer een teken aan de wand. Dus nee, Marcel. Nee. Ik ben nergens welkom. We hebben het echt nou, heel erg geprobeerd. Mocht er nog een school zijn, die kunnen zich ook melden. Natuurlijk. Ja. Waar ben jij in de buurt? Ik ben in Weesp. Nou, in Weesp. Dat is niet zo ver van Hilversum. Nee. Maar Robin, we gaan je volgen. En we volgen ook dat wat er binnenkomt uh, via de tweets. Via de tweet. A lot of clever clowns Sadiq hoorde u met Love That Girl. Overvallers zien er geen brood meer in. In tankstations die zijn steeds minder vaak hun doelwit. Drie jaar tijd is het aantal overvallen op tankstations... met 35 afgenomen. Van 150 naar 97 keer tot nu toe dit jaar. En als dat zo blijft, dan is dat lager dan in 1980... toen er 104 tankstations werden overvallen. Oorzaak van de daling zijn alle veiligheidsmaatregelen die zijn genomen. Jeroen de Jager ging tanken bij een van de bekendste... bestiende stations van het land aan de A2. Als je bij zo'n tankstation staat, hier bij de lucht bijvoorbeeld... kun je je eigenlijk niet voorstellen dat er toch nog 97 overvallen zijn per jaar op een tankstation. Want het is hier licht, er hangen overal camera's. De verkopers die staan achter een glazen wand. Wat moet je? Je wordt betrapt. Dus wat halen mensen zich in hun hoofd om het toch te doen? Snapt u, meneer Van Hult, u bent hier eigenaar van de lucht... dat er nog mensen zijn die een overval plegen? Ik begrijp het eigenlijk niet, want uh, je wordt hier uh, tien keer op de camera gezet als je in en uit gaat. Uh, camerabeelden zijn scherp, je wordt, uh, het gezicht wordt goed herkend. Uh, we hebben kentekenherkenning vooraf, dus ik, ik begrijp niet wat die jongens hier doen. Ik denk dat dat zogenaamde paniekovervallen zijn van verslaafde uh, kleine criminelen die uh, geld nodig hebben. En in alle wanhoop dat toch doen, ondanks alle beveiligingsmaatregelen en koetkekoet proberen om überhaupt ergens geld weg te halen. Maar hier gebeurt het ook niet. Of ziet u ze wel eens komen hier en dan denken ze dan toch maar niet? Dat zie ik niet, maar uh, ik heb ooit één keer een overval meegemaakt... en dat is inmiddels twintig jaar geleden. Ja. Dus dat zegt mij voldoende. En toen bent u maatregelen gaan nemen? Ja, we zijn begonnen met een uh, beveiligde ruimte voor onze medewerkers. Over... Maar even naar binnen lopen ondertussen. Opri heet het, overvalbeveiligde ruimte in Pandig... Ja. En dat is een kogelvrije ruimte en daar kun je als medewerker je volkomen veilig voelen. Ben je ja. ook hartstikke veilig. Ook allemaal met codes dus... ja, ja, ja. beveiligd. En dan staan we aan de andere kant. Maar hij is nog open terwijl het donker is. En ik lees in de aanwijzing, ja, als het donker is, dan moet je die glazen wand dicht doen. Wij houden negen uur s'avonds aan, omdat okay. dat zo voorgeschreven is. Ja. Wij willen toch openstaan voor onze klanten. En wij zien het risico alleen daar ontstaan wanneer de bezetting van de gasten afneemt. Wanneer de drukte op het station afneemt. Okay. Het korpslandelijke Landelijke Politiediensten schrijft dat de daling... met een derde van het aantal overvallen vooral te danken is aan één... Uh, betere alarmsystemen, goede camera's en minder contant geld in kas. Geldt dat hier ook? Contant geld hebben we niet in kas. Uh, alles wordt af, afgeroomd. Op het moment dat er ook maar iets in kas zit, dan zorgt u dat... die. Want ik zie hier bijvoorbeeld iets. Dan gaat het daarin. Daar gaat het aan in, ja. Dat zijn die cassettes en die kan de cassière niet openmaken? Die zijn niet uh, los te maken, ja. nee. Zegt Niels poederooi. jij werkt hier. Voel je je veilig altijd hier? Ik voel me hier absoluut veilig. We zitten hier heel veilig in de kooi. Alles zit dicht. Eigenlijk kan er heel weinig gebeuren. En uh, stel nou dat, want jullie zullen wel geïnstrueerd zijn. Stel dat er wel iets gebeurt. Wat doe je bij een overval? Geef hem gewoon zijn zin laat hem gaan. Mm. Uh, kijk hoe hij eruit ziet, waar hij naartoe gaat, hoe hij wegrijdt. Kentekenherkenningen en wij hier natuurlijk hangen. Dus we kunnen kijken of we, of we de auto misschien het kenteken kunnen zien... of we die kunnen opgeven aan de politie. Iets in die richting is de overvallen uiteindelijk weg. Uiteraard alarmknop en uh, politiebellen. Clemens van Hult, de eigenaar. Ondertussen heeft u met al die beveiligingsmaatregelen... wel een hele hoop geld hier in die zaak zitten. We hebben enorm veel geïnvesteerd in veiligheid. En uh, ik doe dat met plezier. want De veiligheid van onze mensen staat voorop. En verdien je het terug? Uh, ik heb geen overvallen, dus ik ben, daar ben ik blij mee. Nou, overvallen zijn hier dus niet, maar gestolen wordt er af en toe wel. En ook daarvoor is er alarm aangelegd. Jeroen de Jager bij het tankstation De Lucht langs de A2. En nog wel een opvallend weetje, want in België zijn dit jaar al 60% meer tankstations overvallen dan vorig jaar. De vraag is dus of hier sprake is van het waterbed-effect. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties heeft voor het eerst een ontmoeting gehad met premier Betrian van de interimregering van Curaçao. Nederland had een moeizame verhouding met Curaçao door het beleid van de Schotten. maar de banden worden nu aangehaald. De relatie is uitstekend. Met de heer Betrian heb ik goede contacten. Daarmee is dat begrotingsprobleem natuurlijk nog niet opgelost, maar aan de relatie gaat dat niet liggen. Meneer Beterian, een van uw belangrijkste taken was om iets aan dat begrotingstekort te gaan doen. U bent aangetreden nadat de regering Schotten was teruggetreden. Hoe is het nu met dat tekort? Want dat was zo'n 70 miljoen euro. Nou, dat tekort uh, um, zal voor 2012 iets lager uitvallen. Omdat wij een, een, een stel maatregelen genomen hebben om, dat, uh, om die tekort lager te krijgen. Voor 2014, uh, um, als we niet oppassen, wordt dat tekort veel groter omdat in de, in de gezondheidszorg, de fondsen, daar leiden onder groot tekort. Betekent dat, als ik het heel kort probeer te vertalen, pensioenen omlaag? Nee, ook misschien ook de premies, omlaag, de premies omhoog en langer werken, zoals dat hier ook in Nederland gebeurd is. Binnenkort treedt een nieuwe regering aan van Curaçao. Er is inmiddels een formatieakkoord bereikt. Gaat die nieuwe regering doen wat nodig is? Ik raad hun aan om dat te doen, ja. Wat nodig is, eh, want als ze dat niet doen, dan hebben wij grote problemen. Dan voorzie ik grote problemen in het voorjaar eh, voor wat de liquiditeiten betreft. De liquiditeitsproblematiek. Dan is het geld op. Dan is het geld op, ja. En ik, dan zie ik ook problemen eh, zeg maar, eh, aan het eind van het jaar. En in 2014 voor het betalen van de pensioenen. Eh, de AOV, wat ik net noemde. En de, de gewone pensioenen. Dan zijn die fondsen ook eh, uitgeput. Meneer Plasterk, die nieuwe regering zit er aan te komen. Wat verwacht u van het nieuwe kabinet in Willemstad? Wat die regering zou moeten doen is proberen... Eh, de, de economie en de financiën weer op orde te krijgen. En dat zal een hele klus zijn. Want, want inderdaad, de begroting moet nog maar zien dat die gaat sluiten. En ten tweede, moet nog maar zien dat die financiering er blijft, die liquiditeit. En ja, dat kan toch tot, tot hele akelige toestanden leiden. Dus, dus er zal op korte termijn echt moeten worden ingegrepen... in het belang van de mensen op Curaçao. Het is een probleem van Curaçao. Wij moeten het op Curaçao oplossen. Wij, in geen enkel opzicht verwachten wij financiële steun uit Nederland. Denkt u dat het met de nieuwe regering goed komt? Want die bestaat weer gedeeltelijk uit partijen die ook in die regering van premier Schotten zaten. Het maakt mij niet uit welke partijen er zitten. Ik hoop dat ze doordrongen zijn van, van datgene wat de heer Betrian de afgelopen maanden zichtbaar heeft gemaakt. Namelijk het is in het belang van Curaçao om dingen te doen en de realiteit onder ogen te zien. U uw hoofd van soep? Het ligt er aan wat voor soep, maar zeg maar ja. Precies. Afhankelijk van wat voor specialeën je in de soep doet... wordt het een andere soep. Als je de vis in gooit, is het een vissoep. Als je de uh, ander vlees in gooit, is het een ander type soep. Nou, hetzelfde met de regering. Natuurlijk zitten er partijen van de vorige regering in... maar er zitten ook andere ingrediënten in. En misschien is dat een andere soep. Het ging over soep tussen interim premier Betrian van Curaçao minister Plasterk. En Wilco Boom sprak met beide heren. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Het betaald voetbal in Nederland zit nog steeds in de rode cijfers. Bleek bij de presentatie van de jaarcijfers van de Eredivisie CV. Toch gaat het wel beter met deze bedrijfstak. Want afgelopen seizoen leden de clubs in de hoogste klasse... een verlies van ruim 15 miljoen euro. En een jaar eerder was dat nog 35 miljoen. Frank Rutte, de directeur van de ECV, geeft alle eer aan de clubs. Nou, ik denk dat de clubs een aantal jaren geleden... Uh, een, een nieuw bewustwoningsproces hebben, hebben ingezet. Meer transparantie, een andere lijn van denken die ertoe geleid heeft dat, dat met name de kosten behoorlijk zijn aangepakt. En dat we met z'n allen in staat zijn geweest, ondanks de crisis, om de inkomsten wel op niveau te houden. Ja, en Pasaldo heeft dat geleid tot de resultaten die we vandaag gezien hebben. Clubs verdienden hun geld met transfers, maar ook de licht gestegen toeschouwersaantallen hielpen wel mee. En bovendien gingen de spelers minder verdienen. De nou, belangrijkste kostencomponent van, uh, van een betaald voetbalorganisatie... zijn eenmaal de uh, salarissen en dan met name de spelersalarissen. Dus het ligt ook het meest voor de hand dat je daar het eerste naar gaat kijken. Als je kijkt naar de andere kosten die een club maakt... zit dat met name in uh, infrastructuur, stadion, eventueel kosten van jeugdopleiding. Nou ja, met name stadion kun je heel weinig aan doen. Dat zijn vaak uh, gegeven, dus de flexibele kant zijn personeelskosten. En dan met name de spelersalarissen. Nou, dus is de goede kant op, maar er blijven wel zorgen, kindjes. Vitesse bijvoorbeeld maakte bekend dat het over het afgelopen seizoen... een verlies boekte van bijna 23 miljoen euro. Tekorten worden echter wel gedekt door Jordania, de schatrijke scheldschieter. Fortuneerde eigenaar van Vitesse doet het dan ook. Dat compenseren uit eigen zak. Koploper in de eredivisie PSV zal het waarschijnlijk een tijdje zonder Marcelo moeten doen. Verdediger hangt het schorsing boven het hoofd. Hij zou een slaande beweging hebben gemaakt naar zijn tegenstander tijdens de wedstrijd tegen Ajax. De Braziliaan wees een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden af. Maar de aanklager betaald voetbal hanteerde tijdens een behandeling dezelfde eis. Later vandaag de uitspraak. Jurie Verlinde is bij de wereldkampioenschappen Korte Baan zwemmen... als vierde geëindigd op de 100 meter vlinderslag. In Istanbul had hij geen antwoord op de bliksemstart van de concurrentie. Met 50 seconden, 45 honderdste was hij langzamer dan een dag eerder in de halve finale. De Limburger had dan ook op meer gehoopt. Ja, absoluut. En ik voel me ook wel goed. Dus uh, het feit dat ik hier 50-4 zwem geeft wel aan dat ik in vorm ben. Het moet gewoon echt allemaal weer, uh, weer kloppen. En uh, kijk, wat... wat, wat uh, de analyse gaat uitbrengen, dat, uh, dat zie ik straks. Voor mijn gevoel zitten er nog genoeg, genoeg uh, verbeterpunten. Maar uh, ja, het is gewoon, uh, gewoon jammer. Weer vierden. Goud was voor de Zuid-Afrikaan Chad Leclo, De Amerikanen Thomas Shields en Ryan Lochte vergezelden hem op het podium. En bij de KNLTB Masters in Rotterdam heeft Kirin Lemoyne voor een verrassing gezorgd... door Aranxa Rust uit te schakelen. Nummer twee van de plaatsingslijst verloor in de topsport Hall in twee sets. 6-4 en 6-2. Bij de mannen won Robin Haas, eenvoudig van Mark de Jong. Titelverdediger was in 52 minuten klaar en won twee keer met twee keer 6-2. Radio 1, het NOS Journaal.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 Vanochtend vriest het in het uiterste noordoosten licht en valt er wat mot sneeuw. In de rest van het land ligt de temperatuur boven nul en valt lokaal een beetje regen. Later in de ochtend is het tijdelijk overal droog en misschien breekt op een enkele plek nog even de zon door. Vanmiddag is het bewolkt en gaat het regenen. De eerste neerslag valt aan het begin van de middag in Zeeland. Het regengebied breidt zich langzaam uit in noordoostelijke richting en tegen de avond gaat het ook in het noordoosten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen plus 1 in het noordoosten en 6 graden in Zeeland. Een vrij krachtige tot harde zuidoostenwind maakt het voor het gevoel waterkoud. ANWB-verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. Er staat er een file na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen de afrit Elspet en Strandhorst, 6 kilometer.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 Als slachtoffer sta je machteloos en kun je vaak fluiten naar je centen. Financieel-economische criminaliteit kost de samenleving 10 miljoen euro per dag. Wie gaat achter de dader aan? Nederland Fraudeland in Zembla. Vanavond 10 voor tien bij de VARA op Nederland 2. Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Je carrière. Zullen we het daar eens over hebben? Ben jij wel kritisch genoeg naar jezelf?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 Na vijf over half zeven, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Susan Rice, Amerikaanse VN-ambassadeur... wordt definitief geen minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Rice was de gedoodverfde opvolger van de huidige minister Hillary Clinton. Maar de Republikeinen zien haar niet zitten. Rice liet gisteren weten van haar mogelijke benoeming dan maar af te zien. Jacqueline Ekman, onze correspondent in uh, Washington. Uh, Jacqueline, is Rice daarmee dan gezwicht voor de kritiek van de Republikeinen? Ja, eigenlijk wel. Um, Rice heeft president Obama gisteren een brief gestuurd. En daarin is te lezen dat ze de post als minister van Buitenlandse Zaken wel degelijk zag zitten. Maar uh, uh, eenmaal echt genomineerd uh, zou dat tot nog meer ophef leiden. En dat zou uiteindelijk een uiteindelijke benoeming uh, enorm vertragen. En afleiden, zo schrijft ze in die brief, afleiden van echte, echte belangrijke regeringszaken die nog op de agenda staan. Ze doet het dus eigenlijk voor het land. En ze betreurt dat de benoeming, zo schrijft ze ook nog, de post van minister van Buitenlandse Zaken een politiek spel geworden is. Uh, het leidt af en daarom kan ik maar beter stoppen. Dat is eigenlijk wat zij zegt. Waarom was ze nou zo omstreden voor de Republikein? Ja, de Republikein zagen de benoeming van Rice absoluut niet zitten. En met als voornaamste reden haar optreden en verklaring vlak na de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. 11 september van dit jaar nog. Die aanslag, uh, zoals u waarschijnlijk weet, kostte ambassadeur Stevens en nog drie medewerkers het leven. En Rice eh, verklaarde vlak na de aanslag dat die aanslag eh, een uit de hand gelopen demonstratie was, burgers die demonstreerden tegen een anti-islamitisch filmpje dat op YouTube was verschenen. Maar het bleek eh, vlak daarna eigenlijk dat het wel degelijk om een weloverwogen terreuraanslag ging, en ze hadden het dus eigenlijk mis, en dat eh, nemen de Republikeinen haar zeer kwalijk. Maar waarom heeft Obama, hebben de uh, democraten dan toch niet gezegd... dit is onze ideale kandidaat, uh, die gaan we nemen? Nou, dat heeft hij ook, ook wel gezegd. Maar ja, er, zijn, er spelen natuurlijk meerdere zaken. Uh, uiteindelijk doet president Obama een benoeming. En uh, de senatoren mogen dan bes beslissen, stemmen of ze het daarmee eens zijn of niet. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, de senatoren, uh, daar hebben de democraten een meerderheid van... Uh, dus wat zou Obama zich zorgen maken, had het kunnen doordrukken. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan, omdat uh, er nog meer dingen spelen. Uh, de fiscal cliff, daar moet je nog over onderhandelen. Er zijn nog ja. meer ministersposten waar hij benoemingen van uh, moet krijgen, goedgekeurd. Dus misschien heeft u wel gedacht van, uh, misschien is het toch maar beter. Dat is ook uiteindelijk... Uh, misschien wat Rice gedacht zou hebben. Is dit het allemaal wel waard? En het zou tot nog meer ophef kunnen, kunnen leiden. Wat ze ook al schreef in die brief. Um, dus dat zou er natuurlijk ook wel achter kunnen zitten. Zegt die fiscal cliff. Die onderhandelingen tussen democraten en republikeinen. Hoe gaat het er eigenlijk mee? Want er komen berichten naar buiten die wel positief zijn. Maar veel meer dan we praten nog. Staat er ook niet in. Ja, veel verder zijn ze op dit moment ook niet gekomen. Ook uh, gisteren uh, is Bener, uh, de leider van de Republikeinen... in het Huis van afgevaardigden, weer uitgenodigd op het Witte Huis. Uh, ze zeggen na afloop... het heeft een gesprek van 50 minuten. Uh, na afloop uh, wordt de bericht weer naar buiten gebracht. Het was een uh, goed constructief gesprek. We gaan weer verder. Um, het is een, een beetje een spel nog steeds. We zitten nog steeds in een het gaat goed. Aan ons ligt het niet. Uh, wij komen met een goed plan. Maar zij luisteren niet. En dat, zo zijn de twee partijen, de Republikeinen en Democraten, constant bezig. Dus nee, er zit eigenlijk nog geen schot in. En het, zal, uh, het is een kwestie van wachten of er echt met een degelijk voorstel gekomen wordt. En of er echt onderhandeld wordt. Dit is naar buiten toe. Je weet natuurlijk niet precies wat er zich precies achter de schermen afspeelt. Maar het zou me niets verbazen dat dit spel nog wel even doorgaat tot de kerst. En misschien wel tot de deadline van 31 december. Ja, en in het spel, welke pion wordt nu naar voren geschoven dan als minister van Buitenlandse Zaken? Uh, ja, een heel belangrijke kandidaat toch wel die genoemd wordt is uh, de senator John Kerry, de senator van Massachusetts, uh, jou wellicht ook wel bekend, uh, ja, 2004 presidentskandidaat inderdaad, die verloor tegen George Bush. Uh, ook de Republikeinen hebben daarvan gezegd uh, dat zij daar geen moeite mee zouden hebben. Dus de kans is wel heel erg groot dat hij uiteindelijk de opvolger van Hillary Clinton gaat worden. Jacqueline Ekman, onze correspondent in Washington. Het is bijna tien over half zeven. Poging om de bultrug bij Tessel vlot te trekken gisteravond is mislukt. Met man en macht is geprobeerd om hem weer naar zee te krijgen. Maar juist toen het tij keerde brak het net en het touw. En ook viel de accu van de helikopter nog uit... die bij de reddingsoperatie bij de razende bol bijlichtte. Tot grote teleurstelling van de medewerkers van de KNRM en Ecomare. Tom, ik denk dat ik zit al ja. op de eerste wachtmorgen. Er, er zijn in. mensen in Amsterdam die zaten... Oh, wat spannend, we duimen. Het is echt onwijs. Echt. Ja, ja. koud. Okay. Ja, jezus. Ja. De, de, de, de, de, de, de vorst stond gewoon op die rubber uh, dingen ja. uh, helemaal. Uh. Pierre Bonnet van Ecomare, terug in de haven van Ouderschild. Nou, Helaas niet gelukt, hoor ik. Nee, het is uh, nu niet gelukt. Uh, we hebben echt, nou ja, ik vind gewoon dat we echt alles geprobeerd hebben wat er uh, te proberen is. Uh, Professionele kan je hem echt niet krijgen. Die uh, jongens, die zijn echt top. Ze stonden met 10, 15 man tot een middel en soms tot een nek in het water. En niet voor vijf uh, minuten, nee. Die hebben daar echt drie uur in dat water gestaan, koud water. Uh, er waren zes, zeven schepen. Ik heb dat niet allemaal kunnen tellen. En er kwamen erbij, er gingen weer weg uh, met zoeklichten. Op een gegeven moment is er nog een helikopter uh, bijgekomen om uh, te assisteren... om lijntjes en uh, lichten en alles. En, uh, we hebben een uh, kanaal uh, naar dat beest gezogen. Uh, uh, we hebben netten om hem heen gehaald om hem... Uh, ja, en dan nog met beleid, hoor. Echt, uh, dat, uh, die jongens, dat zijn grote ruwe jonge kerels, maar als je ziet hoe... Hoe voorzichtig ze met dat touw dat beest probeerde te begeleiden naar dieper water. Nou ja, daar is respect voor, maar dat wilde gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Het is zo ondiep als het maar kan. Het is de rottigste plek van Nederland om daar vast te komen zitten als bult terug. Het is niet gelukt en dan word je helemaal, dan loop je leeg. Het is zo frustrerend. Hoe was hij er vanavond aan toe? Hoe is hij nu? Ja, dat weet ik niet, maar ik geloof maar dat hij dat hart te keer ging. En, uh, ja. Met wat voor gevoel bent u weggegaan nu? Ja, leeg. Ik zei het al, ik ben helemaal uh, leeg gelopen. Ik uh, probeer uh, elke keer weer, ben ik weer vol met energie als ik denk van ik kan hem nog uh, redden. En, en elke keer dan besluiten we van het gaat niet. Ja, het is gewoon niet gelukt en dan uh, loop je leeg. De Teleurstelling was groot dus gisteravond. hoorde een reportage van Carolien Hensbergen van Radio Noord-Holland. En de KNRM, de reddingsmaatschappij, heeft zojuist laten weten... dat er geen nieuwe reddingspoging meer wordt ondernomen. Na zeven uur even bellen met de redders die het dus nu opgeven. Gaan we naar het tennis in Nederland. Want de top van het Nederlandse tennis is deze dagen actief in Rotterdam. Robin Haase, Kiki Bertens, Sarank Sarus en Igor Sijsling. allemaal doen ze mee aan de Tennis Masters. En misschien maken ze ooit wel deel uit van één commercieel Nederlands team. Want met dat plan spelen ze, zegt de initiatiefnemer, de tenniscoach Hugo Ecker. Die spelers uh, ja, die lopen eigenlijk allemaal tegen dezelfde problematiek aan. Dus ze staan zeg maar, allemaal tussen de 50 en de, en de 100 ongeveer. Timo valt er net buiten. Hè, maar dat zijn uh, spelers die uh, het eigenlijk aardig doen. Gezien hun leeftijd uh, hebben ze nog een, uh, uh, een flinke sprong te maken. Alleen ze komen uh, met name zeg maar, in, de, in de faciliteiten die ze daarvoor nodig hebben... komen ze vaak tekort. Als we dat met elkaar doen en een team vormen... Uh, ook gezamenlijk dingen kunnen delen uh, en het daardoor haal... Maken. ja, het is natuurlijk praktischer als je met z'n allen een coach kan delen, een visio kan delen, is ook goedkoper. Ja, nou in, in het geval van een coach, dat uh, ligt uh, heel persoonlijk. Maar inderdaad in, in conditietrainers, fysiotherapeuten, uh, die kan je delen. Uh, kijk, ze moeten het natuurlijk zelf doen. Maar je moet wel een situatie proberen te creëren, waarbij het uh, eigenlijk de kans het grootste is, dat je het maximale uit je carrière gaat halen. Ja de baan, een van die Nederlandse toppers. Igor Sijsling, wint in de kwartfinales heel gemakkelijk van Matwee Middelkoop. Kan je uitleggen, Igor, waarom dat voor jou zo belangrijk is, zo'n commercieel team? Ik, ik reis nu met een tenniscoach, maar ik zou misschien eventueel in de toekomst daar ook een fysio bij willen hebben. En uh, daarbij kan uh, zo'n team wel uh, aardig zijn. Ja. Ja. En in hoeverre is dat voor jou als speler noodzakelijk om dat soort mensen erbij te hebben? Nou ja, wat ik al zei. Ik bedoel, het wordt nog steeds meer uh, de puntjes op de i... en het gaat nog steeds meer om, om details. Dus uh, ja, als ik, als ik daarbij een visio zou kunnen hebben... die mijn lichaam gewoon perfect kent... en mij na elke wedstrijd kan behandelen... dan, dan is dat zeker een meerwaarde. Wat is voor jou het ideale plaatje? Wat zou je allemaal om je heen willen hebben... om je echt optimaal 100% te kunnen focussen op het tennis... en optimaal te presteren? Nou ja, het ideaal plaatje is dat je, dat je een arts, een visio, een bespanner... weet je wel, dat, dat, dat iedereen... Uh, ja, om je heen rent en, en in principe voor al het materiaal en voor je lichaam zorg. Dus een beetje zoals Federer, dat heeft. Ja. Precies, maar ja, dat blijft voor de meesten een droom natuurlijk. Hè? Absoluut, absoluut. We zijn even rond gaan lopen in het topsportcentrum in Rotterdam. Een etage hoger, mag de jeugd een balletje slaan. En is er een expositie ingericht met foto's van de tennissuccessen van 2012. Dan zien we natuurlijk Kiki Bertens in VES. Dan zien we de Davis Cup. En Aranxa Rust die de vierde ronde bereikt van Roland Garros. Het idee is dus die Nederlandse tennisstoppers in een commercieel team. En uh, daar zou ook Raymond Sluiter een rol in gaan spelen. Hè? Wat mij betreft, uh, ze hebben ook iemand nodig die de ballen terugslaat. En zolang ze ze niet te ver van me, van me afslaan, kan ik ze nog wel aardig terugslaan. Dus uh, in zo'n rol moet je het een beetje zien. En het zou dan echt uh, met de spelers overlegd moeten worden uh, wat ze van mij verwachten. En de twee dames die elkaar gaan bestrijden. Als eerste Aranska Rus, op dit moment nummer 2 van Nederland uit Monster. En terwijl de volgende Nederlandse topper zich meldt... Ja, moeten we het toch nog even hebben over de haalbaarheid van dat plan. Want uh, Hugo Ekker, ja, het gaat natuurlijk wel wat kosten. Hè? Ik denk dat als je het echt goed wil doen, dan zit je ongeveer op 7 ton. Ja, zijn er bedrijven in geïnteresseerd, denkt u? Nou, Ik denk dat, dat dat moet je gewoon zo zien als een tenniswedstrijd. Je speelt er een hele goede speler. En uh, ja, als je van tevoren opgeeft, dan win je het nooit. Ja? En uh, ik ga er gewoon voor. Ja, ik, uh, ik ga niet langs de deuren van de bedrijven, uh, zogezegd. Dus, uh, maar als je kijkt uh, naar, naar schaatsploegen die, uh, die ieder weekend op tv zijn... die het heel moeilijk, hebben om, uh, die het heel moeilijk hadden om een, om een sponsor te vinden... en bepaalde voetbalclubs die al moeite hebben om een, om een shirtsponsor te vinden... Ja, dan, is het, uh, dan is het niet realistisch om te denken dat je even zomaar een, een sponsor... voor dit uh, uh, toch wel een hele mooie initiatief uh, binnenhaalt. En het initiatief is een commercieel Nederlands tennisteam. Als laatste hoort u oud tennisser Raymond Sluiter. Hij is nu directeur van de Tennis Masters. Zandpoort Zuid springt op de bres voor het behoud van de ruïne van Brederode. Want die lijkt nu wel echt te vervallen. Eerste verkeersinformatie bij de ABB, John Bakker. Met de uh, file op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Daar is een uh, vrachtwagenlading bouwmaterialen verloren. En dat zorgt voor file tussen Elspet en Strandhorst, 6 kilometer. Ja, die zijn er vroeg bij. John, heeft het nog ja. te maken met gladheid? Of? Nee hoor, nee. alleen in het noorden van het land komt hier en daar nog wat, wat gladheid voor door bevriezing. Maar echt grote problemen verwacht ik niet meer. Nou, wat verwacht je dan voor ongeveer half negen? Ja, dat is vrijdag. Hè? Lekker ja. rustig altijd. Met Als er geen gekke dingen gebeuren, zo'n 50 kilometer file. Dat hopen we er maar. John Bakker, dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Over pesten gaat het vandaag bij mark Robin Visser. Ja, zeker. De hele ochtend. Ik wil graag reacties ook van luisteraars en ervaringen horen. Ik, heb er zelf, ik ben zelf niet echt een ervaringsdeskundige. Maar ik ga het dus even aan mijn gesprekspartner vragen. Theo Klungers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u zelf veel ervaring met pesten? Uh, nee, niet in de zin dat ik zelf uh, veel gepest ben. Dat is, uh, ik ben ongeveer 14 dagen gepest. Oh. Dat heeft, uh, na een week kreeg ik het echt in de gaten. Maar ik was nogal gebackt. Dus ik heb diegene toen meteen uh, eigenlijk een beetje teruggepakt. En ik had uh, vrienden in die groep al zitten. Dus dat, ah. uh, dat scheelde toen gewoon. En toen was het ook klaar. En daarna ben ik zelfs met moment hier pestes, gewoon goede vrienden en uh, vriendinnen oh, geworden. Weet okay. ja. u nog steeds wie het zijn? Uh, ja, ik weet nog steeds. Ik ga het niet de nee, natuurlijk, nee, niet noemen. Maar nee. ik weet nog wel steeds wie het uh, zijn. Ja. Dat vergeet je nooit meer je hele leven niet? Nee, dat, uh, nee, dat vergeet je niet nee. meer, nee. nee. nee. nee. nee. nee. Ja. U bent uh, leraar, hè, docent. U ja. geeft les op speciaal onderwijs. Voortzet voortgezet onderwijs heeft u ervaring en nu op een basisschool. Ja. En daarnaast heeft u zich, mag je dat zo zeggen, gespecialiseerd in... U bent een pestdeskundige. Ja, ja dat uh, klopt. Hoe is dat zo gekomen? Uh, ik werkte op een bepaald moment werkte, werkte ik op een school... en uh, nou, ik kon de pest eigenlijk wel aardig goed aanpakken. Hoe ik het ja. deed wist ik eigenlijk niet, maar ik wist gewoon... het uh, U zag de... dat het werkte? Ik zag dat het uh -huh. werkte. Ja. En... Uh, uh, op een bepaald moment vroegen ze, van, want ik was intern begeleider... vroegen ze van, goh, kun je uh, dat on in onze intern begeleidersgroep... Hè, ja. van de regio uh, het een en ander over vertellen? Ja. En toen moest ik gaan nadenken van, hoe doe ik het dan uh, eigenlijk? Ja. En toen ja. dacht ik van, oh, dan kan ik ook trainingen geven. En later ben ik voor, als therapeut ben ik mee aan de gang gegaan, dus... Kortom, oh ik zit gewoon goed bij u. Uh, wat mij betreft wel. Ja? En de koffie is al klaar, dus. En de luisteraars zitten ook goed bij Theo Klungers. Marcel, zijn er al reacties binnen ja, gekomen. Ja, uh, zeker op uh, het NOS Radio 1 Journaal. Uh, Thean Benders bijvoorbeeld, uh, die heeft wel een oplossing. Uh, vindt hij zelf tenminste. Want hij denkt dat het uh, ook wel vaak in de kleding kan zitten. En hij schrijft, wil je pest op school tegengaan... dan moeten we beginnen met schooluniformen. Want kleding maakt ja. al onderscheid. Zou dat kunnen? Nou... Ja, Marcel, dan denk ik meteen aan Engeland. Meneer Klungers, schooluniformen, is dat een idee? Uh, het is in ieder geval een idee, maar of het uh, echt een idee is wat helpt... kijk, in Engeland wordt ook uh, gepest. Dus als, dus als dat uh, het enige uh, probleem was... en ze hebben dan schooluniformen, zou dat uh, opgelost uh, ja. zijn. Maar ja, pesten gaat toch ook vaak over uiterlijk en zo? Ja, uh, pesten uh, gaat inderdaad ook over uiterlijk en dat kan ook over kleding gaan. Hè. Je ziet natuurlijk wel een verschil als er erg veel merkkleding is. Eentje loopt helemaal niet zonder merkkleding. Maar dat komt omdat diegene daar een uitzondering in, uh, in is. Uh, maar ja, pesten kan op zoveel gebieden gebeuren en je wordt er uitgepikt. Dus dan pak je dus waar je kwetsbaar op bent. Ja. Dus als je daar kwetsbaar op bent, dan, dan word je er eerder op gepakt. Ja, ja. Zou je ervoor zijn, schooluniform in Nederland? Nee, ik zou er niet uh, voor zijn. Ik vind je kunt je ook uh, je expressie een stukje in je kleding uh, stoppen. Ja. Dus ja. ik denk niet dat het een probleem oplost. Zou het een probleem oplossen, zou ik zeggen, oké, okay, gewoon doen. Maar ik denk niet ja. dat dat een probleem oplost. Nee. Zou je nou kunnen zeggen dat het onderwerp pesten ineens hot geworden is? Uh, het komt regelmatig uh, terug, hè, als er uh, situaties zijn uh, die dan ineens uh, in de aandacht komen: van kinderen die gepest zijn, of volwassenen, uh, want daar gebeurt natuurlijk ook. Ja. Uh, dan komt het ineens weer uh, op. Maar uh, je ziet eigenlijk het hele jaar door dat er regelmatig uh, belangstelling uh, is. Omdat ze uh, ja, pesten, dat gebeurt uh, helaas uh, in het leven. Ja, nou zeker, dat kunnen we natuurlijk vaststellen. Maar je, je ziet nu dat, omdat we, we hebben nu uh, de Tim Ribbering gehad... Ja. we hebben de brief van, uh, van die 18-jarige jongen aan de premier gehad... en nu het mogelijke geval in, uh, in Meppel, hè, wat ja. mogelijk met pesten te maken heeft... Uh, speelt, wordt het daardoor ook erger? Speelt het een rol, die, die berichtgeving erover? Nou, de berichtgeving uh, speelt wel een rol. Uh, maar uh, ik vind in deze een goede rol. Uh, ik, ik heb ook de afgelopen uh, weken gemerkt, ook wat met uh, wat betekent tot die Tim... Hè, met die uh -huh. uh, dat er in klas over gesproken uh, wordt ja. en dat zo'n klas echt iets heeft van... oh jee, kan, kan dat gebeuren? Ik heb zelfs één jongen letterlijk horen zeggen... nou, dan stop ik met het beste van en noemde die een naam. Uh, want anders gaat die missie op zijn twintigste ook uh, uh, iets ergs met zichzelf doen. Meneer Klungers, we moeten erover praten. Ja. ja. En dat gaan we doen. Oké, okay, prima. Vanochtend in het ja. Radio 1 -journaal. En ik nodig de luisteraars mee om mee te praten, twitteren... of ga naar mijn uh, weblog op nos.nl. Graag. Ja. En tweet dus naar het NOS Radio in journaal. Marco Robbevisser hoort u later weer over pesten. Het is het oudste rijksmonument in ons land, de ruïne van Brederode bij Zandpoort Zuid. En de actiegroep Te Wapen voor Brederode doet vandaag een ultieme poging om deze ruïne te behouden. Want een subsidie komt er niet meer. En nu staat de ruïne op het punt om definitief te vervallen in een hoop stenen. Piet Paré van de actiegroep Te Wapen voor Brederode, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom moet dit behouden blijven? Waarom moet dit behouden blijven? De ruïne heeft een, een heel belangrijke. Eh, zeker in de regio. Cultuur-historisch erfgoed. Dus zoals u zelf, zelf al zei. Het is het oudste monument van Nederland. Rijksmonument, hè, bedoel ik dan. In ja. dit geval. Eh, ja, het, het, het is ook een. Uh, uh, op cultuurhistorisch gebied, zowel toerisme, educatie, als expositieruimte. Het zijn allerlei culturele activiteiten. En, en... niet te vergeten, heel belangrijk en, uh, uh, voor het onderwijs. Ja. Uh, Zullen we meneer Paré eerst even vertellen? Uh, wilt u misschien even vertellen wat het eigenlijk is? is het, het zijn de resten van het kasteel Brederode, het zijn de resten van het kasteel Brederode. Het zijn een paar torens waarvan er één overdekt is. Het is een imposante ruïne met een prachtig terrein eromheen. Er zit een woonhuis bij waar de beheerders tot vorige maand woonden. Want die zijn dus nu ontslagen. Dat is heel triest. En dus, ja, zoals ik al zei, daar gebeuren dus veel... Activiteiten, maar ook voor het onderwijs. Hè. We hebben tegenwoordig cultuur en erfgoed hoog in het vaandel staan. Hè. Ook, ook vanuit de overheid. Ja. Er is zelfs een forse subsidie gegeven uh, uh, door, door de provincie om daar ook uh, om uh, erfgoedprojecten te ontwikkelen. Ja, uh, maar als ik u even, is, mag, even mag onderbreken, meneer ja. Paré, want is het, is het historisch van belang? Um, we kennen het van de Hoeks- en Kabeljauwse twisten. Uh, het is vernietigd. Hè. Het komt ook weer bij de watergeuzen. Um, speelt het ook nog weer een? Ja. Het, is, het is ook gerestaureerd. Hè? Is dat allemaal wel, wel goed gedaan? Is het, is het toch wel authentiek? Is het, is het nog interessant genoeg historisch gezien? Is het interessant genoeg historisch gezien? Nou, zeker voor deze regio is het van uh, groot belang. Maar ja, nou ja, de Brederodes die hebben er uh, gewoond. Die hebben er niet zo lang gewoond. Maar uh, uh, ja, het kasteel is op een gegeven moment vernietigd, dat klopt. En, uh, maar als ruïne, zoals ik al zei, het, het, het, het, is, het heeft natuurlijk in de... Hier in, in deze regio, waar uh, ik zou zeggen bijna Holland op zijn smalst met veel buitenplaatsen, maar vooral ook, uh, ja, het, het, is, het is een, een, een erfgoed wat, uh, uh, wat niet zomaar verwaarloosd kan worden. Ja. Uh, het mag vervallen tot letterlijk inderdaad alleen nog maar een hoop stenen. Ja, en dan is het helemaal niks meer. En u zegt u uw subsidie moet behouden blijven. Gaat ja. u actie voeren, uh, want de Rijksoverheid is gestopt met uw subsidie. Kunt u zich niet beter richten op andere geldschieters? Maakt u daar niet meer kans? Nou, het, het, het probleem is natuurlijk, het, het, het, uh, en, en dan komen we wel een beetje op de, de hoop stenen, zoals u wel zegt. Uh, men wil het gaan verkopen, uh, of tenminste, men wil het aanbieden aan de provincie en de gemeente. Maar wij denken ook dat dit, dit zal in overheidshanden moeten blijven, zo'n belangrijk, uh, zo belangrijk uh, monument. Uh, als men het zou gaan verkopen, uh, omdat provincie en gemeente... Ja, die zitten daar ook niet op te wachten, want uh, ja, waarom wil men het kwijt? Men wil het onderhoud uh, er niet meer van hebben. Nee. Uh, als je het gaat verkopen, kom je natuurlijk in een soort verglijdende schaal. Uh, feesten, bruiloften, dan zal zo'n ruïne moeten worden aangepast. Ja, want op dit moment kan dat, dat niet. Nee. Dus, uh, het, het is natuurlijk ook heel makkelijk om nu er even weinig geld is, want daar gaat het dan om, om uh, en Rijksgebouw, niet uh, alles wat, alle monumenten die niet door ja. hen gebruikt worden. Nee, verkopen. Goed. Verkoop je erfgoed maar, dus uiteindelijk voor het vandaagslacht. En u, vind... nageslacht... u ja. vindt dat dat nee. niet moet gebeuren, dat verkopen. Meneer Paré van de actiegroep De Wapen voor Brederode, dank u wel. Ja. Het NOS Radio 1-journaal, de Ochtendkranten, met Gert Kluk. Het meningsverschil tussen IMTECH en ABN AMRO over een analistenrapport... is ontaard in een moddergevecht, schrijft het Financiële Dagblad. De technische dienstverlener zegt in een persbericht... dat ABN met een update van het rapport een opmerkelijke draai maakt. ABN ontkent die draai en noemt het persbericht van IMTECH onwerkelijk. IMTECH raakte eerder deze week in opspraak. Toen bleek dat het gerechtshof in Leeuwarden in een arrest... het bedrijf beschuldigde van het opstellen van een valse jaarrekening... voor een dochterbedrijf. IMTECH ontkent dit Psycho's of psychos, hoe zeg je dat, op vrije voeten, kopt de telegraaf. Levensgevaarlijke TBS-patiënten zouden toch worden losgelaten op de samenleving, schrijft de krant. In alle stilte zouden de afgelopen tijd enkele tientallen in TBS-klinieken opgesloten psychopaten zijn doorgestroomd van de longsteen naar de reguliere afdeling. En vanuit die afdeling mogen ze op begeleid verlof en komen ze volgens de krant uiteindelijk zelfs in aanmerking voor zelfstandig wonen. Longstee-afdelingen werden twaalf jaar geleden ingevoerd voor de zwaarste en al afgeschreven criminelen. En uitgerekend deze gevangenen zouden volgens de. De Telegraaf nu een herkansing krijgt. De kranten schrijven uitgebreid over een nasleep van de zelfmoord van een 15-jarige scholier in Staphorst. Imitatiegedrag bij zelfmoorden bestaat en de kans daarop is groter als de slachtoffers meer op elkaar lijken zegt een deskundige in de Volkskrant. Onderwijs zoekt oplossingen om pesterijen onder scholieren... in een al vroeg stadium op te sporen, schrijft de Telegraaf. Probleem zit het hem vooral in de uitwisseling van informatie... blijkt uit het artikel, omdat het in het voortgezet onderwijs lastig is... om precies te weten wat er onder de leerlingen speelt. Ook staatssecretaris Dekker van Onderwijs... wil beter worden geïnformeerd over wat er op de scholen speelt. Hij wil spreekuren met kinderen organiseren. Via internet of rond een fysieke tafel, dat is nog niet bekend. Hij oppert het plan nadat hij gisteren op de redactie van Metro was geïnterviewd door kinderen van groep 8. Het telecombedrijf KPN voert met creatieve oplossingen zijn winst op. Sinds voorjaar verhuurt het mobiele telefoons aan klanten. Verhuurt dus, meldt het Financiële Dagblad. Op deze manier worden kosten voor de aanschaf van de toestellen uitgesmeerd over de duur van het abonnement. Dit vergroot het bedrijfsresultaat met meer dan 100 miljoen op jaarbasis.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 samen succesvol sociaal ondernemen de beste tankpas voor ondernemers mkb brandstof fiscus proof da, da, da.